Met het NOS-journaal. In Alphen aan de Rijn wordt bezoekers vandaag vragen gesteld over het bloedbad in de Ridderhof. De politie is op zoek naar mensen die rond het tijdstip van de schietpartij in de buurt waren. Het gaat om het winkelcentrum Ridderhof en de drie winkelcentra die werden ontruimd omdat er mogelijk explosieven lagen. De bezoekers wordt zaterdag gevraagd een formulier in te vullen. Het OM maakte vanmiddag ook bekend welke wapens de schutter gebruikte: het gaat om een semi-automatisch loopsgeweer, een pistool en een revolver. De Libische leider Gaddafi heeft zich in een jeep laten rondrijden door de straten van Tripoli. De beelden daarvan zijn volgens de staatstelevisie vandaag gemaakt op het moment dat de NAVO aanvallen uitvoerde in de buurt van de hoofdstad. Gaddafi werd toegejuicht door mensen langs de kant en stak zijn handen in de lucht. De NAVO sprak vanmiddag opnieuw over de situatie in Libië. Frankrijk, Groot-Brittannië en NAVO-chef Rasmussen willen dat andere NAVO-leden meer gevechtsvliegtuigen beschikbaar stellen. Die zijn volgens Rasmussen nodig om gronddoelen te bombarderen. Hij hoopt dat landen als Nederland, die geen extra middelen beschikbaar willen stellen, alsnog over de brug komen. President Assad van Syrië heeft de vrijlating bevolen van honderden mensen die tegen zijn regering hadden gedemonstreerd. Assad hoopt met de maatregelen, als deze, de protesten tegen zijn bewind tegen te gaan. Verder heeft de nieuwe premier van Syrië een regering gevormd. President Assad ontsloeg de oude regering namelijk twee weken geleden, ook in een poging de onvrede in zijn land te bezweren. Afgelopen weken hebben tienduizenden Syriërs tegen het autoritaire bewind van Assad gedemonstreerd. Die protesten werden hard neergeslagen. Het weer vanavond is het wisselend bewolkt. Morgen is er vooral in het oosten veel bewolking, in het westen zon en stapelwolken. Het wordt ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het, en jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu Alternative FM. Ja, wat doe je dan? Als, uh, <laughs> het is gewoon wachten tot, tot, tot er iets opgestart is. Het was ook een beetje mijn, uh, mijn fout hoor, eerlijk gezegd. Ik had, het, <laughs> ik had het iets anders aan moeten pakken, geloof ik. Welkom, Marcus. Gaat het een beetje, kerel of niet? Uh? Ja, je hebt het weer lekker verpust. <laughs> ja. Ja, ik zeg nog ja. zo, afmelden. Ja. ja, afmelden. Maar goed, uh, de bedoeling is uh, dat wij dus de komende twee uur uh, gaan, uh, gaan uh, draaien wat uh, betreft de Rob Haknaalwoord. Eens kijken of ik nog een beetje beeld heb uh, hier, op, uh, op, dit, uh, op dit ding. Nee. Ja, inderdaad. Wat ja, zeg, uh, het filletje had je nog. Ja, het filletje had ik nog. Maar goed, uh, ik zei al, uh, we gaan terugblikken op uh, dit, uh, de Rob van... Uh, 2010-2011 8 april is dat uh, geweest En dat is de bedoeling dat we daar Natuurlijk aandacht aan uh, gaan besteden De komende twee uur Terwijl ik nu hele hoopgevende dingen uh, ga zien Want uh, wat was er uh, Vrijdag, uh, wat, wat stond er allemaal Nou er stonden vijf bands Eén ervan was er via de achterdeur naar binnen gekomen Die was ook als eerste begonnen Pilot Paco Daar gaan we zo direct ook mee uh, beginnen Toen uh, kwamen er uh, allerlei andere bands Zoals bijvoorbeeld de uh, Red 17, Seventh uh, Street, We Stole the Zebra. En uh, als laatste, en dan moet ik even heel goed naar Against All Odds. En die waren als tweede ook uh, begonnen. En daarna uh, kwamen er nog uh, heel wat uh, meer uh, van, uh, van deze bands. Nou, uh, het, uh, het staat allemaal zoals het zou moeten staan. Uh, laten we beginnen met het begin. We beginnen met de first track van uh, de eerste band. Dat is Pilot Paco. Uh, volgens mij uh, moet ik dan... Uh, wat, wat moeten we dan hebben? Vol, uh, ik snap er helemaal niks van. Ja, die moeten we hebben volgens mij. Dat is uh, denk ik uh, de eerste die we moeten, moeten hebben. Pilots Paco. Uh, zij waren de winnaars van de voorronde... Van, uh, of tenminste de, de runners-up. De beste runners-up. Ik dacht uit voorronde nummer drie. Maar dat uh, kan ik mis hebben. Maar goed, we gaan in ieder geval uh, eens even luisteren hoe ze het eraf brachten hey. tijdens de finale. En we beginnen dus met uh, de eerste track van Pilot Parker. Nou, laten we maar eens uh, gaan starten. MUZIEK Echt van vanavond Van deze zinderende voorronde Nou, laten we maar weer eens even fijn uh, gaan kappen Want dit is want dit denk ik niet de goede de moet, uh, de We moeten hier naartoe Dat is uh, Pepe Fischer uh, Naar de uitzending van Alternative FM 14.04.11, dat mapje moet aan ja, dat is heel erg leuk, dit. En dan moeten we dat naar de het is hem eerste... niet netjes opgeruimd. wel het is wel netjes opgeruimd. In jouw geest, ja. Ja, oké. Okay. Nou, het, uh, donder dit ding even eruit. Want anders gaan we weer veel te veel uh, in de mist. Uh, goed, hè? Lekker zo improviseren aan het uh, begin van deze uitzending. Goed, we beginnen dus met Pilot Paco. In de finale versie. Tenminste, oh. ik krijg ook weer. Ik heb ook elke keer ruzie. Start jij dat ding nou eens even fijn, uh, fijn in? Mag het? Mag het? Wat is er nou weer? Wat, wat, wat, wat hey, gaat er nu gaat niet gaat goed blauwe, aan? Nee. Hè? Oké, okay, nou, we gaan hiermee be beginnen. Oh mijn god, wat zie ik een leegte voor mij. Goedenavond, vrienden en vriendinnen, liefhebbers van de betere muziek. Mijn verzoek allereerst aan jullie is natuurlijk naar voren, want we gaan beginnen met de finale. De grote finale van de Rob Acta Award jaargang 2000. Dat doe je heel goed, vriend. 2010 en 2011. 60 bands ongeveer die zich uh, hebben ingeschreven. Uiteindelijk waren er 24 bands die hebben deelgenomen aan de vier voorrondes. En dan is het nu eindelijk zover. Vijf bands die hier in de finale gaan kijken wat er aan prijzen verdeeld gaat worden. En ik vind eigenlijk... Bij zo'n finale hebben we alleen maar dienaars En uiteindelijk gaan er gewoon prijzen mee naar huis met leuke bands. Allemaal leuke bands, dat beloof ik u wel. En ik praat de tijd een beetje vol, zodat jullie de kans hebben om wat naar voren te komen dus. Hé hey, hè? Hey, anders blijf ik lullen hoor. Hé, hey, dan word ik een strenger schoolmeester. Jij doet het heel goed jongen. Jij komt er wel. Ja, oké. Okay. Proost dan maar. Het welkomstdrankje is trouwens een Jack Daniels met cola. Heb je hem al? Smaakt het? een beetje op drank vandaag? Oké, okay, ja, Heerlijk. Heerlijk. Dus aan het eind van de avond gaat een vakkundige jury bepalen welke bands met de prijzen van doorgaan. Maar we hebben meer prijzen. We hebben ook een publieksprijs. Als het goed is hebben jullie bij de entree allemaal een kaartje gekregen. Jullie kunnen dus stemmen op je favoriete act. En die act wint ook een prachtige prijs. Verder hebben we nog meer prijzen te verdelen. Maar daar gaan de weg de avond meer over. Want we staan natuurlijk allemaal te popelen om naar muziek te luisteren. Maar het belangrijkste, er staat hier al een band klaar te popelen om muziek te maken voor jullie. Zij waren runner-up tijdens de derde voorronde en uiteindelijk werden ze winnaar van alle runners-up, dus vandaar hier in de finale. De jury tijdens de voorronde die zei hierover een lekker eigen geluid en in de samenzang kleuren de stemmen prima bij elkaar, mooie liedjes met een verhaal. En Ze gaven een tip de jury van ga de studio in, een plaat maken. Er is minstens één label in Nederland waar deze band zonder meer thuis zou horen. Dan was de jury eigenlijk niet meteen op de hoogte dat deze band vorig jaar al een cd had uitgebracht met de mooie titel Take It As It Comes. De 3 voor 12 zei onder andere over deze band, dit is een Noord-Hollandse topper. Ze zeggen zelf, energieke, catchy, folk-pop, Americana rock. Geef een enorm applaus voor Pirate Baker. Oké, okay, welkom. Hey. Zijn we er klaar voor? Yes. One, two! were erupting She tried in her own way Overwhelmed and charmed by her sensation. Ik wil ook niet vragen hoe het uh, rijden en uh, zeilte in zo'n studio dat dat als wel. deze. Dit is ja. uh, zoiets van uh, met zo'n, uh, zo uh, hoe noem je dat? Zo'n slinger. Moet je dan de computer aan gaan slingeren? Zo ongeveer Om... wel. Ja. Uh, ja, zoiets. Uh, oh, het was weer was, langzaam. Uh, dit waren de eerste deelnemers. Uh, Pilot Paco, zoals uh, gezegd, uh, deden ze mee in de derde voorronde. En waren ze uh, uiteindelijk uh, de beste runners-up van uh, het hele cyclus van uh, Rob Akdaal wordt. En na afloop, ja, ik uh, geef het helemaal over aan jou, Marcus. Want jij bent uh, bedreven in uh, dit uh, gedeelte ja. van het programma. Als ik, uh, als ik met dit programma ga werken, dan heb ik gelijk ruzie. Uh, ik had na afloop met uh, Niels, Laurens en Jim van Pilot Paco ook nog een gesprek. Pilot Paco. Paco, de heren die al uh, toch het uh, nodig al gedaan hebben uh, de laatste tijd. 3 voor 12 uh, heeft al het nodige erover gezegd. En uh, ik geloof ook dat ze bij 3FM al uh, even geweest zijn. Ja, terug. dat is al een tijdje terug hè Niels, of niet? Dat klopt. Ja, ja hoe uh, lang is terug eigenlijk? Alweer uh, anderhalf. Ja, zo anderhalf à twee jaar terug geleden, denk ik. Uh, we proberen daar wel binnenkort weer even langs te komen met de paar contacten die we hebben. Ja, you never know. Maar... Uh, dat, inderdaad. Daar, daar mogen we niet meer op teren inmiddels. Ja. Dat, dat is volledig tijd. Okay. Nou, dan gaan we even naar het nu. Maar ik zat van de week, eh, of tenminste in ieder geval een tijdje terug, zat ik even op eh, een van de sociale media en ik had begrepen, er werd even gekeken naar iets van eh, RTV Noord-Holland. Eh, popronde, wat was het dan precies? Uh, nieuw programma, NH Pop Podium. De, de, de winnaar van vanavond mag daar ook gaan spelen binnenkort. Dat is een uh, leuk programma op, op die zender en... Uh, ja, ik was aan het kijken. Hè. Net als jij, denk ik, volgens mij. En, uh, behalve wat, uh, wat onbekendere, maar wel hele goede bands, uh, kwam daar ook iemand als Alan Clark uh, voorbij. En uh, die werd prachtig mooi ingezoomd tijdens zijn nummer. En uh, hij was aan het spugen niet normaal. Uh, Goeie gast hoor trouwens, goede artiest. Maar dat viel me wel op. Dat was uh, zingen met consumptie. Dat was... Uh, ik zeg ja. Dus ik, ik zei altijd je neem je pariplumen mee als je erheen gaat. Ja, die hebben we heb vanavond hier niet nodig gehad. Even over de finale. Ik ga even met jou verder, Laurens. Want de vorige keer heb ik alleen met Jim zitten, zitten praten. Hoe hebben jullie hier naartoe... Ge... Toegeleefd. Uh, ja, we hebben er gewoon heel veel zin in. Al, uh, gewoon het feit dat je in een, uh, in een hele mooie zaal staat. Uh, en dat je wel hoopt dat er een hoop mensen zijn. Ja, en we wisten natuurlijk niet van tevoren dat we als eerste zouden spelen. En uh, ja, toen dat zo was, uh, ja, dan hoop je maar dat, dat het al een beetje, een beetje binnendruppelt. Ja, dat viel niet tegen eigenlijk. Dus, uh, en uh, ja, en dan, uh, dan, ga, dan ga je er staan en dan ga je gewoon proberen zo goed mogelijk te spelen. Maar dat doen we eigenlijk altijd hoor. Hoe klein of groot ook we ook spelen. Dat, ja, we zijn er gewoon vol in gegaan. Ja, dat was te dat was merk. Dan kom ik uit uh, bij, uh, bij Jim. Die uh, lekker uh, aan een appeltje zit. Uh, want die muziek uh, van jullie. Uh, en dan vind ik altijd. Ja, ik heb altijd ergens toch een zwak. Als iemand zowel met een gitaar. Maar dan ook met een mondharmonica. Daar staat. Het blijft een uh, mengeling van folk. Amerikanen. Ja. Dat zit er een beetje in. Ja, dat uh, klopt. <lacht> ja, maar goed, maar uh, is dat... Nou, het is niet lastig, denk ik, hè, met zo'n uh, ding uh, nee. voor je. Nee, nee, kijk, ik ben er aan gewend, dus... Uh, um, het is zelfs lastig zonder zo'n ding, ik denk ik, hey, wat is dat ding nou, joh? Nee. Ik zag ook dat je, de, dat je de, de, de, de, de verschillende mondharmonica stond. Waarvoor is dat eigenlijk? Nou ja, het zijn bluesharpjes, uh, dus bij elke toon heb je weer een andere bluesharp nodig. En... Uh, Zoals je vanavond zag, vergat ik er eentje te wisselen. Dus dat moest tussen het nummer 10 nog even door. Dus, uh, dat is dan weer het nadeel uh, van dat soort dingetjes. Maar uh, ja, je hebt zeven tonen eigenlijk. En met een halve tonen zijn we 14 uh, tonen in de muziek. Dus eigenlijk, als je met dit soort gaat speelt, heb je er eigenlijk 14 nodig. Wil je alle bloesjes uh, afriddelen. Ja, jullie zijn er via de runner-up, uh, zijn jullie erin gekomen. Uh, waren jullie verbaasd? Nee. Mm, nou, nou, nee. Nee, het was gewoon leuk. Ik bedoel, ja. Je weet nooit hoe het loopt. Dus ja. Ja, want want uh, dat is eigenlijk, zeggen, ze, zeggen meerdere van uh, de achterdeuren eigenlijk. Ja, ja. We zijn van die sneaky mannetjes We komen altijd via de achterdeur binnen. Dus wat dat betreft was het wel een beetje uh, iets wat ons wel eigen was al. Uh. Ik, ik, ik, ik zei eigenlijk al van hoe, uh, hoe is het uh, zeg maar de laatste tijd uh, na, nadat jullie geweest waren. Ik geloof in de derde voorronde hebben jullie meegedaan. Uh, wat is er in die tussentijd nog gebeurd? Wat is er gebeurd? Uh, nou, we zijn uh, geselecteerd voor de NAPO Live uh, voorrondes, dus dat is wel een uh, showcase. Dat is leuk, dat kunnen we binnenkort uh, op het Podium Vorstin en uh, Podium du Duiker. Dus dat is wel leuk. Uh, er zijn nog twee leuke shows uh, in de planning. En uh, we zijn uh, gestart met huiskamerconcerten, dus, dat, uh, dus uh, mensen die geïnteresseerd zijn in de huiskamer. Concept. Waarom, niet in waarom niet in Zandvoort? Wil je ons in de huiskamer hebben? Dan, uh, dat, dat, dat is misschien wel een goed... Maar, maar maak maar reclame. Ja, dat, bij deze dus. Wil je ons in de huiskamer hebben? Dat kan heel makkelijk. Uh, ga eens naar onze site. Peilepaco.com En dan vraag je of wij bij jou in de huiskamer willen spelen. En dan zeggen wij ja. En dat is het. Ja, maar, maar, als, je, als je in de huiskamer zit, dan is er voor een drumstel volgens mij geen plaat. Een heel klein drumstelletje. Sneddrummetje. Bekketje, hi -hat. en verder speel ik met brusjes En een, uh, een eitje hoor ik erbij. En uh, een beetje kagon, zo'n uh, zo kistje zeg maar, waar ik een beetje wat tikjes op uitdeel. En uh, daarmee doen we het. Klein maar fijn, heel intiem. En uh, dat is ook een te gekke manier van uh, muziek maken. Dus een uh, paar keer gedaan tot nu toe en uh, ja, hele leuke reacties uh, opgekregen al. Ja, ik heb me laten vertellen: als, uh, als het goed is, is het uh, vrij ja, intiem omdat je zo dicht erop zit. Ja, en omdat Jim eigenlijk altijd zijn shirt uittrekt. En uh, vaak nog meer, maar dat, ja, dan stappen Louis en ik op. Maar uh, nee, in, <laughs> dan wordt het eng. Nee, maar het klopt. Ja, weet je? Dat is die extra dimensie die je dan krijgt: intieme, echt een echte intieme sfeer. Nee, maar goed, je kunt je voorstellen dat je ja, inderdaad gewoon bij mensen thuis in een huiskamer zit of andere soorten geruimte thuis. Ik bedoel, we hebben het net over Zandvoort, ik kan ook bij wijze van spreken in een leuk uh, strandteentje in Zandvoort. Maar gewoon, weet je mensen zitten gewoon heel dicht uh, op je eigenlijk. Wij zitten ook op uh, drie vierkante meter bij elkaar. En uh, eigenlijk niet sterk, behalve de basgitaar van Lauders, uh, heel licht. En uh, ja, mensen gaan gewoon even luisteren. En wij spelen wat is het? Een kleine drie kwartier of zo, om en bij. En uh, dat is toch een heel andere manier van uh, weer eens een bandje live wellicht aan het werk zien. Daar, daar wil ik wel wat over zeggen. Want wat wij gemerkt hebben de laatste huiskamerconcerten, is uh, dat, je misschien, dat er misschien tien mensen of 15 mensen in die huiskamer zitten. En dat ze, als ze gewoon stil aan het luisteren zijn naar jouw muziek. dan merken we dat is een heel andere ervaring dan als je hier in zo'n grote zaal. Eh, ja, je hoort mensen achterin altijd wat kletsen. en dat ben je helemaal kwijt als je in een huiskamer zit. En ja, hebben, op een of andere manier ontstaat er dan wat. Dan beleef je het wat, uh, wat heftiger. Uh, ja, het klinkt heel, heel, heel eng dit, maar het valt wel mee. <laughs> uh, hoe denk jij erover? Zo'n huiskamer gezet, uh, is dat wat uh, voor, voor een band als jullie? Ja, dat is zeker wat voor ons, want uh, ook omdat je, kijk, uh, akoestisch, uh, eigen nummers, het is altijd moeilijk om uh, tussen te komen bij podia podium en zo. Dus eigenlijk de gedachte erachter is ook van, uh, we gaan gewoon onze eigen, eigen optredens regelen. En, uh, en uh, direct op de mensen, omdat onze muziek daar uh, goed uh, overkomt. Beter dan op een groot podium zelfs nog, denk ik. En, uh, en het, is gewoon, ja, het is gewoon fijn uh, voor jezelf. Het, kijk, uh, het gaat er ook om dat je zelf echt plezier hebt in het spelen. En, en bij zo'n huiskamer gezet is dat gewoon, ja... Uh, uh, uh, Tien keer uh, sterker nog, omdat je gewoon echt uh, zelf gewoon lekker tussen de mensen zit en uh, heel relaxed is het en uh... Goed, ik dank jullie wel. Ja, jij ook hartstikke bedankt. Ja, graag gedaan. Idem. ZANG Now the life, life keeps turning. Only word! En dat waren ze. Pilot Paco die het spits mocht afbijten van de finale van de Rob Agda 2010-2011. Uh, zoals gezegd, de beste runners-up. En ze deden mee in de derde voorronde. Die derde voorronde die trouwens gewonnen werd door We Stole The Zebra. Maar die komen straks later nog aan bod. Uh, de volgende band die klaar staat om te spelen zijn ook de winnaars van de IJmond Pop Popprijs van 2010. En uh, ze mochten meedoen. Via een achterdeur, want ze waren al uitgeloofd en uh, doordat er één band zich terugtrok, kwamen zij als eerste reserve dan op het podium. En vervolgens wonnen ze de eerste voorronde. Ja, en toen uh, was het uh, kostje gekocht, stonden ze in de finale. Ik heb het over Against All Odds. En die band, ja, uh, het is een vijfmansband. Uh, ja, vier man en één vrouw. Volgens mij waren er uh, meer vrouwen uh, aanwezig ten opzichte van vorig jaar. Vorig jaar was alleen Vrouwke van S de enige vrouwelijke deelnemer van uh, de Robbe Akda-woord. De rest was allemaal heren. Maar uh, dit jaar was het uh, in ieder geval iets uh, beter gesteld. Er waren, als het goed is waren het er nu twee. Uh, Sarah Jane van uh, We Stole The Zebra en Evelien Hofman van Against All Odds. Want dat was de band waar we het over gaan hebben. Against All Odds. Uh, ze begonnen met uh, een heel mooi nummer. Wij hebben hem ook al een meer Normaal hier gedraaid bij Alternative FM. Fan de Flame. Hier komt stevige rok waar je niet omheen kunt. Gemaakt door Against All All. En dat waren ze. De, de, de kop was eraf voor Against All Odds. En ook on, uh, zij ontkwamen niet aan, uh, ja, aan mijn uh, gesprek, zeg maar. Wat, uh, wat wou je zeggen, Marcus? Wat, uh... Ik wou gewoon zeggen dat ze in de eerste voorronde een stuk beter waren. Ja, ja dat uh, viel mij eigenlijk ook op. Uh, de eerste voorronde, dat, daar zat veel meer flare in. Ja. Jou ook opgevallen. En ik weet niet wat er met ze aan de hand was bij de finale. Het leek wel of ze lijm onder hun zolen hadden gesmeerd. Want het, het, het, het, het, nee, het, het was stroef. Het was gewoon minder. Het was ja, stroef. En, en, en muzikaal was het ook ietsje minder als zeg maar, bij de eerste voorronde. En uh, dat, dat vond ik wel jammer. Want uh, deze band heeft zeker wel wat, uh, wat in hun mars. En uiteindelijk uh, ging ik uh, dus ook met twee mensen van Against All Odds in gesprek. Het is de avond van de finale van de Robakda wordt. woord De tweede band die heeft opgetreden, dat zijn ook de winnaars van vorig jaar van de Eimond Popprijs. En ze zijn ook de winnaars van de eerste voorronde. Evelien en Mark van Against All Odds. Nou zei presentator Pepe Fischer dat jullie er voor de Robakda wordt woord via een achterdeur zijn binnengekomen. Hoe zit dat nou precies? Uh, nou in eerste instantie waren we uitgeloot om mee te doen. En op het laatste moment viel er een band uit. En toen zeiden ze, nou als jullie zin hebben, mogen jullie meedoen aan de eerste voorronde. Dus die kans hebben we natuurlijk gelijk gegrepen. Ja, met, met de gevolgen dat jullie dus nu in de finale staan, Mark. Inderdaad, dat is allemaal mooi. Dat is uh, wel een beetje wat onze naam uh, inhoudt. Tegen alle verwachtingen in. Dan staan we daar al uh, in de eerste voorronde. Terwijl we eigenlijk daar niet uh, voor uitgeloot waren. En vervolgens winnen we de eerste voorronde en staan we nu in de finale. Dat is gewoon prachtig. Even over uh, vorig jaar, hè, want de Eimond Poplijs die hebben jullie ook uh, gewonnen. Wat heeft dat voor jullie toen uh, gebracht? Uh, nou, we hebben natuurlijk op Beekestein uh, Pop gestaan. Mochten we openen op het hoofdpodium. Dus dat was echt super vet, mooi weer. Gezellige mensen, dus dat was echt heel tof. En ja, je leert natuurlijk ook uh, ja, wat grotere bands kennen, backstage. Dat je er even een babbeltje mee maakt. Sorry? Bertie Seveert zit Bert, uh, in de kleedruimte naast ons en uh, bij een gegeven moment uh, ik heb gewoon een stoute schoenen aangetrokken en dan ben ik ga er toe gegaan ik heb een uh, singeltje van ons een uh, demoetje van ons aan hun gegeven en uh, ik wil eigenlijk weglopen toen kreeg ik in denk hey wacht wacht wacht wacht dan krijg ik een demoetje van hun erbij dus dat uh, is uh, geweldig helpt dat dat soort dingen met uh, wat je zegt over Betty Serveert? dat, uh, dat je dan in ieder geval iets uh, van jullie uh, meegeven en uh, dan maar hopen hoe het balletje rolt ja ik weet het was gewoon, gewoon eigenlijk meer de stoute schoenen aantrekken. Van, uh, wij, zijn, uh, wij zijn nog helemaal niks hier. Hoor, en, uh, gewoon van, uh, hier hebben we onze demo en uh, doe ermee wat je wilt. Nou, zoiets dus. Nou, deze avond. Uh, wat vonden jullie er zelf van, zo die finale? Ja, echt super gaaf. Het was echt uh, even stressen voordat we moesten beginnen. Maar echt zo leuk. En lekker gewoon uh, vol energie, vol gas. Het publiek was erg leuk. Deed heel leuk mee en uh, op klappen. Dus dat was heel tof. Uh, het, het grappige ook uh, van, jullie, uh, van jullie heren, uh, zeg maar, uh, de dame dan even uh, buiten beschouwing uh, laten. Dan uh, komen jullie op het podium, zwart uh, overhemd en uh, rode stropdas. Ja, dat is uh, onze uniformiteit eigenlijk. Het is gewoon, uh, wij uh, <coughs> ja, we spelen, kijk, vanaf het begin af aan, vanaf de, toen wij die band begonnen. Toen dachten we eigenlijk, van, ja, je kan wel in je normale kloffie op, op een band, op, op een podium staan. Maar mensen die komen daar om jou te zien. En omdat ze jou, twisten. Onze insteek daarvan was: nou, als we voor ons komen om ons te zien, moet het ook gewoon netjes uitzien. Het is dus gewoon van: oké, okay, wij, wij staan hier al, en uh, Je kan ons herkennen. En wij zijn er voor jullie om te spelen. En zo'n uh, idee was dat bij ons. De laatste keer dat ik jullie sprak, uh, het ging over dat liedje wat jij uh, geschreven hebt, waar je toen een uitleg over gaf, Fan of Flame. Ja. Eh, dat was uh, van: doe wat met je leven. Uh, daar begonnen jullie nu mee. Ja, dat klopt. We hebben, uh, voor deze finale hebben we eigenlijk onze hele setlist helemaal omgegooid. Want normaal hebben we echt een uh, standaard beginnummer en een standaard uh, dingesnummer. Maar nou, we dachten nu, oké, okay, uh, het is de finale. Het is groot. Dus laten we gewoon eens een keer de hele setlist omgooien. En, uh, juist een nummer er zelfs voorgeschreven, geschreven. Onze bellet. Die hebben we helemaal voorgeschreven. voorgeschreven. En uh, ja, ik vind de Flamers eerst even dus lekker iedereen wakker maken. Even lekker opzwepen. En dan uh, nog een nummer erin rammen. En dan in één keer heel rustig. Is gewoon die hele contrast die erin zit. Dat was gewoon onze hele bedoeling. Hoe gaat het... Uh... De komende tijden voor jullie uitzien, los van de uitslag. Uh, nou, we hebben wat optredens staan. Koninginnendag staan we hier ook weer in Haarlem voor de Pitcher. En uh, Queens Day. dat is uh, Alternative Queens Day noemen ze dat. En uh, er staan meer uh, rockbands en zo staan daar, metalbands, dus uh, ja, net iets andere Koninginnendag als het ware. Ja, maar als ik nou zo kijk, dan zou je er niet mee staan, denk ik. Sorry? Als, jij, als ik zo naar jou kijk, dat is een alternatieve queen. Nee, nee ja, daar heb je gelijk in, klopt. Ja. Maar uh, is, uh, ja, nou, dat is dan één optreden, maar nog meer uh, wat er nog in het vat uh, zit? Misschien uh, opnames of, of iets dergelijks? Uh, nou, opnames niet echt concreet. We hebben het er wel even over gehad, omdat we ook opnames hebben gemaakt uh, voor de Robacta. De, de finale cd en toen hadden we toch zoiets van nou, misschien is het ook wel leuk om nog wat nummers bij die studio op te nemen. Omdat het eigenlijk wel dat klikte goed met, uh, met Jeroen. Dus, uh, maar dat is even kijken financieel en zo. En, uh, maar zeker leuk om meer dingen op te gaan nemen en misschien ook eens een keer over een cd na te gaan denken. Om dat eens samen te gaan stellen. Maar ja, dan zullen we nog wel wat nummers moeten schrijven. Ja, en dat uh, nummers schrijven, dat, uh, daar hou jij je onder andere mee bezig. Daar houden we ons uh, eigenlijk allemaal mee bezig. Maar nou, het is uh, bij ons, uh, als wij een nummer gaan schrijven, is het. Uh, we gaan met z'n allen gewoon bij elkaar. zitten eentje die verzint wat, de andere die, uh, die brengt ook wat in. Zo kunnen we het ook doen. Maar aan de andere kant, de kant doen we ook gewoon. Uh, de een heeft het hele nummer al klaar. Dan gaan we gewoon met de nummer, dan gaan we de oefenruimte in en dan gaan we gewoon kijken, oké, okay, uh, is dit niet beter in dat stukje? En dan is gewoon, alle nummers worden eigenlijk door ons allemaal gemaakt. Dat is wel, ik denk dat dat wel mooi is. Dat iedereen kan zijn eigen energie in een nummer kwijt. Goed, ik dank jullie wel. Alsjeblieft. Graag gedaan. tot zover against all odds uh, de Tweede band van de avond van de Rob agda wordt En uh, zij uh, waren dus de winnaars uh, van de eerste voorronde. Maar ze hadden het jaar daarvoor hadden ze ook al de IJmond Topprijs uh, gewonnen. Ik kan nog iets uh, vertellen. Want uh, als het goed is gaan wij ze binnenkort uh, vragen of ze hier ook nog even een bezoekje willen komen brengen. Niet om te spelen, maar wel over om hun muziek uh, te gaan praten. En dat uh, leek ons wel heel erg leuk om uh, dat uh, te gaan doen. En dan komen we uit bij de volgende band. En die band die was... Uh, Voorheen mijn favoriet. Voorheen jouw favoriet? Ja, oh, dit was tot, uh, tot, tot deze finale was dit mijn favoriet. Meen je niet? En dacht ik dat zij wel gingen winnen. Ja, uh, wa waarom dacht je dat, dat zij gingen winnen? Ja, gewoon de beste opbouw, de beste muziek. Mm. En uh, kwam uh, al ja, uit de verf op het podium. Okay, maar dat uh, was tot deze... Tot, want ik heb heel Red 17 gemist. Jij hebt heel die, Red 17 gemist. Die ja. aflevering was ik er niet. Nee, okay, uh, maar goed, uh, dat was, uh, dat was uh, volgens mij uh, voorronde nummer... Nee, de Red 17 heb jij wel gezien. Volgens mij niet. Of kwamen daar gewoon echt niet uit. Jij, jij, jij, jij, hebt, uh, jij hebt de derde voorronde. Jij, ben jij niet bij geweest. Daar ben jij niet bij geweest. Bij de derde voorronde dat, uh, waren de winnaar van uh, de, de, de stal de Zebra. Daar was jij niet bij. stal de Zebra was ik wel bij. Is dat zo? Nou, dus de, ik ben hier daarvoor je de, niet geweest. Dan de Red 17. Oh. Nou, dan, dan moet jij... Uh, nou ben ik een beetje abuis. Goed, uh, maakt niet uit. Uh, o, oh, man. Dus... Oh, ja, maakt niet uit. Uh, 7th Street, uh, daar heb ik het over. Dat waren de winnaars dus van de vierde voorronde. Uh, zij uh, gingen dus uh, met de winst uh, aan de haal. Ja, en hoe klinkt die bind? Laten we dat maar eens eventjes uh, gaan beluisteren bij uh, de opnames die we hebben gekregen. Van Patronaat natuurlijk. We met de derde band van deze avond. En dat betekent dat we alweer op de helft zijn bijna. Jawel, halverwege dit optreden, althans, zijn wij op de helft. Uh, zij wonnen de vierde voorronde. Helaas kon ik door omstandigheden niet aanwezig zijn daar. Dus ik ben heel benieuwd wat we vanavond hier voor onze kiezen krijgen. Uh, die, die vierde voorronde werd trouwens met verve gepresenteerd... door de zeer getalenteerde Len van Ormond, uh, jongens en meisjes. Um, wat zei de jury tijdens de vierde voorronde over deze band... Een, een lekkere muziek met power. Een prima op elkaar ingespeeld geheel. En de nummers zitten goed in elkaar en hebben herkenbare melodieën. De zanger heeft een natuurlijke open uitstraling. Zeer is niets meer aan doen. hoor die hij uit eigenlijk. Oké. Okay. Met hier en daar een aanpassing kan er zomaar een 3FM Serious Talent uitrollen. Nou, dat zal maar gezegd worden, dat is heel mooi. In het, um, het drieregelige biografietje van de band kon ik lezen dat het vijf gedreven muzikanten met een. Passie voor muziek zijn en ze zijn al een jaar of drie bezig en zijn gezegend met een vruchtbare samenwerking. Ik ben zeer benieuwd. Kom even een beetje naar voren en geef een applaus voor Seventh Street! Reflect, respect that I get for you I don't influence the ones that I love With the game that you really play every day I don't just seek for any freak who's made to hide each other It really break you, always fake your whole life alone Ja, dat waren ze, de 7th Street, de winnaars van de vierde voorronde. En afloop had ik uiteraard ook een gesprek met de leadzanger, die man met die hele grote machtige stem. Want uh, viel jij dat ook op? Aan, uh... ja. Ja, ja, nou is hij zelf ook niet een bepaald kleine man. Nee, hoor. het is geen kleine man. Het is, uh... het is wel een, ja. Ja, een best grote man op het podium. Uh, uh, lijkt hij eigenlijk op onze circuit-speaker eigenlijk wel? Zo groot, zo Ja, uh, uh, Rob Peters is vandaag uh, te gast. Die kijkt even mee. Dus, uh, maar uh, lijkt hij er een beetje op. Uh, Rob is ook een redelijk groot gebouw. Dus, uh... Ja, maar deze kerel is volgens mij nog weer even een... Ja? Tandje... Tantje, tandje... Tandje groter eigenlijk. Maar, ja, hij heeft maar, ook echt uh, een grote machtige stem die eruit uh, En dat sorry, heeft ze dus uh, dat ook, uh, ook tot uh, een van mijn favorieten gemaakt. Uh, dat lijkt me ook. Goed, uh, ik heb dus een uh, gesprek met, uh, met deze man na afloop van zijn optreden. Robin zit uh, naast me van de uh, Seventh Street, uh, winnaars van de vierde voorronde. Want hoe ging het eigenlijk? Ja, het ging lekker. Het was lekker, uh, mooi podium, veel mensen. Dus uh, ja, het was tof. Uh, vorig jaar, uh, want we zeiden al dat bij de vierde voorronde, uh, zeiden we al van jullie hebben ook op bevrijdingspop al gestaan. Maar dan op het kleine podium, het jubileum geloof ik? Ja, het Jubileum. Het is het, het, is het ena grootste podium hebben dat... Uh, dat Special Talent Podium ofzo. En dan heb je dat Jupilair podium. Daar stond ook uh, ja, Giovanka en de Hype en zo. Dus ja, dat vonden we zo kikker dat we daar tussen mochten staan. En uh, dat was ook via een contest die we hadden gewonnen. En uh, toen kregen we de kans om daar op dat podium te spelen. Dus dat was, ja, dat was natuurlijk een hele ervaring. Uh, hebben jullie dat dan uh, nodig? Een beetje podiumervaring? Om uh, dat, uh, dat, uh, ja, een beetje muziek een beetje echt gewoon onder de knie te krijgen? Tenminste uh, de act en dat soort dingen? Nou, we hebben allemaal wel heel veel podiumervaring. Alleen uh, los van elkaar. We, we spelen allemaal... Uh, nou, we zitten allemaal op het conservatorium. En uh, nou, we spelen allemaal veel in beentjes en zo. Maar ja, het is natuurlijk altijd lekker als je met één formatie veel ervaring opdoet. Ook al heb je dan veel podiumervaring, is het met andere mensen toch altijd weer wennen. Dus uh, ja, het, is, het, het doet ons zeker goed dat we veel sp kunnen spelen. En dat we veel kansen krijgen om mooie, mooie optredens te doen. Ja, dat gaat ga je spel alleen maar ten goede komen. Ja, want, uh, je zegt het al, hè, conservatorium. Maar er zijn uh, jongens op het conservatorium die zitten in wel drie verschillende bands. Ja, wij ook. <laughs> ja, dat, kijk, je moet... Uh, dit is ons eigen werkband. We schrijven echt alles met z'n allen samen. En dit is echt waar, waar ons hart ligt. Maar ja, het is gewoon heel moeilijk om daar uh, wat centjes in te verdienen. Dus uh, ja, je, je bent gewoon genoodzaakt om ook andere bandjes te spelen. Om, uh, om een hele hoop... Uh, ja, om, om toch een soort uh, brood op de plank te krijgen, om het zo maar te zeggen. Ja, uh, dat, wordt, dat zijn ook dingen die ze op het conservatorium, heb ik me laten vertellen, wel uitleggen ook. Hè? Dit, soort, uh, dit soort dingen om als muzikant je weg uh, weten te vinden. Ja, zeker. Kijk, uh, het is niet moeilijk om in de muziek je geld te verdienen. Want, want alles wat je hoort om je heen is muziek. Dat is door iemand gemaakt. Alles wat je hoort op de radio, elke tune, elke reclame, muziek, alles is door iemand gemaakt. Dus het is niet moeilijk om je geld te verdienen. Het is maar net of je het voorrecht hebt om te mogen doen wat je echt heel erg gaaf vindt. En daar dan geld mee te verdienen. Dat is natuurlijk, ja, dat, dat, dat, dat, dat is helemaal fantastisch. Dat, dan... dan is je, werk je, is je werk je hobby. En dat is natuurlijk het mooiste wat er is. Ja, nou zit jij toevalligerwijs hier in de buurt. In, de, in Holland, in Hanem. Uh, in Daar uh, doe jij uh, zeg maar de opleiding. Ja. Wat is het eigenlijk voor een, een school? Uh, als ik het uh, zo uh, bekijk. Nou, het is een popacademie. Dus uh, je kan het met, uh, vergelijken met de uh, rockacademie. In, uh, in Tilburg bijvoorbeeld. Uh, het is een conservatorium. Wat heel erg gericht is op popmuziek krijg een les van sessiemuzikanten. Ja, ik noem een uh, Arie Storm en een uh, Iwan van Hetten. Dat zijn gasten die echt bij uh, Anouk spelen. En, uh, nou, kijk, die weten echt hoe het zit. En daar, van die gasten krijg je dan les. En dat inspireert je waanzinnig natuurlijk om zelf die weg ook te bewandelen. Ja, levert het je dan ook bijvoorbeeld als zij dus bijvoorbeeld iets, iets vertellen hè? Dus in de les? Van, uh, dit is ons overkomen. Dat jij dan op een gegeven moment, nou, ik zal net niet zeggen dat je naar buiten zit te kijken van... Hé, hey, uh, daar kan ik wat mee. Ja, absoluut. Je zit natuurlijk te denken van, ja, die gasten hebben natuurlijk die gasten hebben iets bereikt in de muziek wat, wat, wat ze helemaal te gek vinden. Als je bij Anouk mag spelen, ja, ik bedoel, kijk, of je moet er niet van houden, maar ja, ik, ik ken niet de veel muzikanten die niet van Anouk houden, ja, ik weet niet, maar ja, weet je wel, dat, dat zijn beentjes, dat, zijn, dat is echt, dat, als je dat kan bereiken, uh, en, en het is super inspirerend om van mensen te horen dat je, die, die mensen zijn met niets begonnen, weet je wel, met een oude versterker en slechte gitaar en slecht spelen en Oefenen, oefenen, oefenen, oefenen. Werken, werken, werken, werken. En dan kan je dus overal komen. Als je hard genoeg wil werken, kan je overal komen. Alles wat je wil, dat kan je bereiken. Zit daar ook niet een stukje romantiek in eigenlijk? Als ik je zo tussen de, de, tussen de regels door beluister, dus met, met niks beginnen... Uh, is dat ook niet een, een klein beetje de romantiek die er een beetje achter schuilt van... Uh, goh, dat, uh, dat is ook wat. Dat je dan op een gegeven moment, als je later zeg maar, op een echt podium staat... Dat, was nog, dat waren nog eens tijden. Ja, ja, natuurlijk. Kijk, we zijn allemaal met niets begonnen. Ik ben zelf begonnen op de middelbare school met wat gepingel en wat gejengel en wat geblerd door een microfoon. En dan besluit je op een gegeven moment dat je heel graag verder wil in de muziek. En nou, dan ga je je reet eraf om überhaupt toegelaten te worden op zo'n conservatorium. Nou, als je dan het voorrecht hebt om zo'n opleiding te mogen doen... Ja, dan, dan, dan begint er een, een heel nieuw leven. En, en dat is alweer een hele stap. En op het moment dat je dan een bandje opricht... en op het moment dat je dat, dat, dat goed gaat... We hebben vorige maand op 3FM gespeeld. We hebben uh, een bevrijdingspop gedaan. Voorprogramma Ellen Clark. Ik bedoel, als je dat soort dingen aan het bereiken bent... Ja, dan, ...dan kijk je wel terug en denk je... Yeah, Jemina, jongens, ...we begonnen als, uh, als vijf ambitieuze jongens... ...en dachten, nou wij gaan uh, liedjes maken. En dan op een gegeven moment... ja, ...dan kom je, op, kom je op een punt en denk je... ...jeetje jongens, wat, wat leuk. Wat mooi dat we dat allemaal gaan meemaken. Met je eigen product, weet je wel. Nog even over 3FM. Hoe belangrijk is dat? Als je, het maakt niet uit... Als je op uh, waar je zit op 3FM als je er maar geweest bent? Ja, 3FM is te gek. Uh, überhaupt, je hebt veel nachtprogramma's en zo op 3FM. Waar het voorrecht om om half zes ochtends op 3FM te spelen. Bert van Lent? Bert van Lent. En uh, nou ja, dat was een kwartier voor Giel. En uh, dat, dat zijn gewoon de hoogtepunten van de luisteraars van 3FM. Weet je wel? En ja, als je later hoort dat gewoon heel veel mensen hebben geluisterd. Hoe jij je liedje daar staat te zingen. Ja, dan, uh, dat is natuurlijk wel extra. Kijk, tuurlijk is het ook helemaal te gek om daar s'nachts te staan. Maar ja, om daar om half zes s ochtends te mogen staan, vlak voor Giel, voor zo'n programma, weet je wel. Terwijl, ja, weet je wel, we zijn net twee jaar bezig. Wat heb je nou nog te zeggen? Wat heb je nou nog te vertellen? Nog, eh, ik maak nog één kleine vergelijkingsmateriaal. Maar Share Special is ook eens een keer in de nachtuitzending bij Giel Belen en bij Gerard Ekdom begonnen. Dus het, zo gek is het niet. Helemaal niet, nee, absoluut niet hoor. Dat zeg ik ook helemaal niet. Alleen uh, het is gewoon. Je moet op zo'n zo radiostation, dat is een soort ingang. En die gasten hebben een, hebben een neus voor talent en, en wat er werkt. Want je kan iets wel heel erg tof vinden. Maar je moet ook bedenken of mensen het willen horen op de radio. En het kan wel super muzikaal in elkaar zitten. Maar mensen willen het wel tof vinden en meezingen op de, op de radio. Weet je wel. En ja, Bert van Lent was super enthousiast. En ja, op het moment dat dat gebeurt. En, en, en, uh, en die gast die is heel relaxed. En die, en die komt daar naar je toe en die geeft je complimenten. Een gast die al duizenden beentjes heeft gezien. Ja, dan, dat is natuurlijk helemaal kicken. Goed, ik dankjewel. Ja, hartstikke graag gedaan. We zijn alweer bij het laatste nummer aangekomen. Nou jongen. Dit laatste nummer heet You. been sad and low and my heart begins to grow I'm van vanavond en hopelijk tot ziens! Zoals Robin en ook bij de voorronde, het al zeiden in de vierde voorronde, was Willem daar ook bij, de gitarist van de band. En die zeiden op een gegeven moment van ja, wij, wij maken een soort muziek eigenlijk die uh, min of meer uh, ja, doet denken aan de ethisch. Nou, dat was er toch wel duidelijk in terug te horen, of vond je van niet Marcus? Ja, nou, toch maar wel, ik vond het heel erg echt die alternative staan hebben. Hoezo? Ja, dat, dat, dat, als je het gewoon vergelijkt met wat bijvoorbeeld op Alternative Times of zo staat, dan... Ja. ...kom je heel erg die vergelijking tegen. ik vond het gewoon lekker klinken. Ja, ze hadden wel iets... die zijn. Zijn. Ze hadden wel iets, iets uh, waarvan, uh, waarvan, waarvan je zou kunnen zeggen... ...het uh, toegankelijkheidsgehalte uh, was ja. uh, wel erg. En het is ook een... Uh, ...ik vind het ook een beetje een popvriendelijke band eerlijk gezegd. Seventh Street. En natuurlijk een mooie afsluiter. Gewoon afsluiten Uit uiteindelijk, terwijl uiteindelijk, het nummer nog speelt. Ja, uiteindelijk wel. Dat, die jongens die verstaan hun vak uh, dat ook Dat wel. zit gewoon heel strak in elkaar. Heel strak zelfs. Uh, wij uh, zijn ook uh, strak aan de tijd uh, gebonden inmiddels nu. Want uh, het is bijna negen uur... En straks gaan we gewoon ver voor de, de tweede uur. Gewoon verder met nog een stukje voorronde. Of net zeg ik een stukje finale. Er er, het wordt. ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 9 uur.